Goed opgelet, want is je grote kans Luister goed naar wat ik zeg, want hier komt de makakke Elke man die kiest nu eerst, een fantastisch wapen uit Neem er vast in je hand en doe een stap vooruit Sla een Turk op de grond, stam met je voeten op zijn mond Sla zijn tanden in de lucht, ga nu zitten want hij vlucht Ga zo door Brusselstad, tot je ze allemaal hebt gehad We zijn nog lang niet klaar. Wij doen gewoon die dans opnieuw. Maar twee keer na elkaar. Sla uw vuist in het rond, sla maar. De grond, blaas moskees in de lucht. Hun geloof, daar is hun vlucht. Trap ze plat als een gans, zo gaat de makakkerdans. Zeg een stok in zijn kont, duw je voet dan op zijn mond. Sla zijn kloter in de lucht. Ga nu zitten, want hij zult. Ga zo door, tot in mijn tot hij genoeg van heeft gehad. Echt heel mooi, lopertjes, geloof me maar Daarom doen we het nog een keer, nu drie keer na elkaar Schrijf je keer in de grond, sla je bakken, tegen de grond Blaas je baas in de lucht, hun hygiëne is een vlucht, Geef ze geen enkele kans, zo gaat de matakken dans Sla een teer op de grond, sta met je voeten op zijn mond Sla zijn tanden in de lucht nu zitten, want hij vlucht. Ga zo door Brusselstad. Tot je ze allemaal hebt gehad.